Vijf uur remonseree met het internationaal. Radko Radko Mladic wordt in de loop van de ochtend formeel aangeklaagd... door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Tijdens de oorlog in Bosnië, begin jaren 90... was hij de leider van het bosnisch servische leger. Dat belegerde zo'n 3,5 jaar de Bosnische hoofdstad Sarajevo... en naar schatting 10.000 inwoners kwamen tijdens die belegering om het leven. In Nederland werd Mladic vooral bekend door zijn optreden... in de moslim en Srebrenica...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 En dan het weer. Het is helder en droog. Overdag wordt het zonnig en warm... met temperaturen van plaatselijk meer dan 25 graden. Ook morgen, zaterdag, is het warm en zonnig. Maar vanaf zondag neemt de kans op buien weer wat toe. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Welkom in het laatste uur van deze aflevering van Nachtzuster. Eens even kijken welke vragen ik nog open heb staan. Het zijn er helemaal niet zoveel meer, en daar ben ik blij mee. Maar um, uh, eens even kijken, ja, we hebben natuurlijk nog steeds die vraag van Frank met zijn muziekje. Ik heb het al verschillende malen laten horen. Het, is, het, is wat, het, ja. nou, het komt wat pittig binnen op de oren, dus ik laat hem nu even erbij zitten. Maar dat stukje mondharmonica, dat deuntje, als je jou dat bekend voorkwam... we hebben nog steeds de oplossing niet. Dus bel naar 0800 1121 als je nog een suggestie hebt. Ik zal hem dadelijk nog even laten horen. En uh, ja, Hans die wil graag weten waarom de bussen in India zo vrolijk versierd zijn... met kettingen, foto's, spiegels en dat soort dingen in Mac in -stad is het ook zo, wist hij zich te herinneren. Als jij weet waarom dat is, bel dan even naar 0800-1121. En Jaap die vertelde net al dat volgens hem de aarde niet steeds dikker wordt... maar juist steeds kleiner. Ik ben wel benieuwd of dat echt zo is. Misschien, ja, ik hoor iets komen over ruimtestof... dat dagelijks ook nog op de aarde neerslaat... en dat de aarde daardoor ook nog steeds groter wordt... Misschien, misschien heft het elkaar ook wel allemaal op. Ik ben er wel benieuwd. Als je daar nog een bijdrage over hebt, kun je bellen naar 0800 1121. Je mag me ook altijd mailen op nachtzuster En als je je nummer erbij zet, dan bellen we je gewoon even terug... als het je niet lukt om er tussendoor te komen. Je kunt twitteren via Apestaatje nachtzuster En je kunt chatten via www.nachtzuster.net. En dan klik je links in het menu even de chat aan. En dan ben je van harte welkom om mee te kletsen met alle mensen. Mensen die daar met elkaar over en tijdens het programma praten. Maar het leukste is altijd als jij je stem kunt laten horen, omdat je een antwoord of een hele goede vraag hebt. En dat kun je doen door te bellen naar 0800 1121. De in my chair. The pressure gives me thrills as we climb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 Albert Hammond en I Don't Wanna Die in an Air Disaster. Dat moest bijna wel een hit worden, want zo denkt iedereen er tenslotte over. Er zijn heel weinig mensen die dat wel willen. Uh, Rudy, goeienacht. Goeienacht. Ja, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Het, het licht is buiten. Zo, tien over vijf, dan, uh, dan beginnen de mensen toch wel een beetje weer wakker te worden. Hè? Ja, ik hoor de vogeltjes fluiten en uh, het is behoorlijk licht buiten nog. Hoor. Echt waar? Ja. ja, voor een nacht. Ja, maar dat is ook tegenwoordig... Dat is de nachten van tegenwoordig stellen niks meer voor. Nee, hè? Nee. Het gaat zo, zo snel weer om. Ja. Nee, maar ik heb in gegeven moment de vraag niet meer horen zeggen. Dus ik had even... een, een voor, voor 20 minuten had ik mijn radio uit in verband met die uh, bijtelling. Ja. Heb je al beantwoord? Nou, daar is het een en ander over gezegd. Maar als je nog iets toe wil voegen, dan ben je van harte welkom, hoor. Nou, het is, het is zo dat... Uh, Um, als je een auto krijgt van de zaak, dan is dat een soort kaploon. loon. Ja. En dat is dan loon in natura. Ja. Op, het dat, op het moment dat je dus, je dus je bent in loondienst, dan krijg je normaal salaris. En uh, de auto wordt nooit als een fiscale bijtelling meegenomen. Met die verstanden is het zo dat je wel uh, op de, in, de wet op de inkomstenbelasting erover. Uh, Natuurlijk aan voor welke label je de auto hebt, ja. dan geldt een 20% tot 50% regel voor je inkomsten. Het is eigenlijk dus, ook weer heel logisch, hè? Ja, het is niet meer dan logisch. Ja. Want het is zo: um, je krijgt dus eigenlijk min of meer uh, een, een auto. En wat uiteindelijk totaal bekostigd wordt aan belasting en, en brandstof, et cetera, door, door je werkgever. En je werkgever. Je werkgever uh, stel op die manier ook mensen, neem dan op die manier ook mensen aan om dan uh, aantrekkelijker te maken. Zeg van kom bij ons werken. Want, ja, ja, precies van die extra's. Dat is een soort verkaploon. Ja. Op dat moment uh, wordt je dan wel, de wet op de inkomstenbelasting 1964 uh, aangemerkt als loon. Ja. Ja. En dat wil ik even vertellen. Ja, nou hartstikke goed. Rij jij zelf ook in een auto van de zaak? ja. <laughs> ja, dan, dan weet je het wel, hè? Uh, nee, ik heb de D-label niet. Ah, oh. Nee. maar, maar uh, betekent dat dat je, het, uh, dat je in salaris minder goed af was? Of was je in salaris ook al goed af, maar kreeg je dan ook nog die uh, auto erbij? Nou kijk, uh, het, het is, je, je moet het zo zien, want uh, die auto waar ik nu in rijd, ja, dat, dat kost je privé kost je, uh, 1000 euro in de maand. En, uh, nou ja, goed, dat, dat kun je privé bij niet rijden als je in loondienst bent. Nee. Ik bedoel, leg me toe, kan dan, als je een top, uh, als je kijkt naar ons, naar een raad van bestuur ja, of directieleden, ja, goed, dan, dan praat je over een andere... Uh, Orde van grootte. en hiërarchie. En, ja, goed, wat uh, dat betreft, ik, uh, je moet het zien, ja, ik heb er wel voordeel bij, moet ik zeggen. Ja, dus, nou, hartstikke fijn. ik heb... Ik rijd een Audi uh, A6. Oh, en, toe maar. Uh, ja. Maar en wat doe wat... je dan? Wat, ben, wat doe je voor werk dan, Rudy? Nou ja, goed. Ik, ik, ik, uh, ik ga dus eigenlijk uh, naar klanten toe. En, uh, en dan moet je toch uh, een beetje uh, reclame maken. En uh, netjes uh, strak, strak in pak. En uh, ja, goed. Een, een mooie auto en een uh, duur attaché-koffer. <laughs> ja, op die manier probeer uh, je toch een, een beetje uh, representatief uh, te verschijnen. Ja, nee dat, dat, dat is uh, natuurlijk ook. Nee. Dus? Ja, nou dan, dan uh, heb je het goed voor elkaar. Ja, Hoop ik. Ik heb uh, vannacht voor het eerst gezien hoe je eruit zag. Ik heb oh. uh, gegoogeld. Als oh, ik, jongen... denk net, ik, ben, ik ben net nou, even naar het ben... toilet geweest, ben ik je voorbij gelopen, maar dat was niet zo. Nee. <laughs> nee, je je bent je ben, je ben jonger dan als ik jou uh, eigenlijk al uh, maanden via een nachtzuster gehoord heb. Um, ik weet niet of dat een compliment is. Nou, ik zie dat als een compliment. Oh, oké. Okay. Maar ik klink ouder. Nou, ja, ik, ik doe... Ik, ik... Uh, iemand, iemand die dus eigenlijk wel. Ervaar. Ja, goed, ik doe ja, met, met 30 kun maar, maar je ook uitvaarzen. Maar je bent een jonkie. Maar... Blond? Nee, ja, maar je zit gewoon oude foto's te googelen. Van heel vroeger toen ik nog bij BNN werkte. Oh, maar als je <laughs> kijkt van een nachtzuster en een zie ik als dit jong. en zie ik een blonde vrouw. Oh ja. en een jonge meid. Ja, nee, dat ben ik. Ja. Ja, dat is dat wel niet? waar. Ja. In de 30? Begin 30? Ja. Ik. <laughs> maar leuk, maar leuk. Ik vind het toch, ja, die, die associatie uh, is niet direct. Nee. Laat ik het zo zeggen. Uh, je stem, moet ik zeggen, dat is iemand van uh, in de veertig. Zie ik je oh. nou, nou, dan je foto, dan zie ik nou. daar een jonge meid. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Chantal nou, Jansen, hè? Ja, Nicole Chantal Nicoleette Jansen. Kluiver. Ja. <laughs> maar ik ga wel een toe, beetje meer zo 20. praten. Nee, zeg je? Ik ga wel een beetje meer zo praten. Ja, precies. Ja, nou, dat doen we niet hoor. Nou, Rudy, ik ga ophangen, ja? Ja hoor. Tot de volgende Dag. keer. Tot de volgende keer, daar. Nou. Doeg. Ed. Goeienacht, Astrid. Goeienacht, Ed. Ja, ik had ook willen reageren op die... Uh, toe, op, die op die bijtelling. Ja, nou, wat die man voor me vertelde is juist. Oh, gelukkig. Ja. Die man daarvoor, die zat dat iemand reed is dus op de openbare weg en daarom moest nee, nee, dat is een Want anders en... zou ik dus iemand een loon niet stellen voor, ik heb iemand een loon die gezegd, dus nou wat wil je verdienen? 2000 euro? Netto? Ja. Okay. Nou, of uh, als je dan ooit in de start erbij nou dan kan, dan kan zo iemand dus tot 1600 euro gaan bijvoorbeeld. En dan betaal je over die 600 euro geen belasting. Nee, precies. En dan is Net iedereen, iedereen gelukkiger af. Ja. Ja. ja. Het nee. is niet zo moeilijk te vinden, hoor. Die wetten inkels ik zo op zoek allemaal. Maar goed, los daarvan, het is geen reglementariër. Ja, ja. Want het is wel hard, hoor. 20% of 15% van de cataloguswaarde. zwaarden. Ja, ja. Maar ja, goed. Het is niet meer de consequentie. Ja, precies. Nee, dat maar het is... Wat, dat is alles wat ik wil zeggen. Ja, nee, maar dat, dat, dat zeg je goed, Ed. En er, er rij jij in de auto van de zaak? Nee, nee, nee, nee. Ik pok het kon. Ik ben blind. Oh ja, no, alweer. Ik, ik doe het goed bij de blinde luisteraars geloof ik. 65. Oh. Ik. Maar, ik, maar trouwens die tip daarvoor vond ik wel goed, want ik zit daar ook mee. Ik heb pas een nieuwe radiokassette gekocht, die zijn nog steeds te koop, nieuw. Ja. En die kon ook bij ons bandjes krijgen. <laughs> en dan hoor ik net dat die grote warehuisketen, dat ze ze ook verkopen. Dan, ja. ja. We hebben echt moeite gedaan hier, ik woon in Nijmegen. Maar kon ik nergens krijgen, want de verkoper van dat apparaat, die had ze niet. Nee, dat kan, hè. Ja, ze, ze zullen ze ook niet heel veel meer verkopen. Het tweede, toch een nieuw apparaat is wat ik nu gekocht heb, ik ben vrij hoogst verbaasd. Ik wil alleen maar een radio met een cd-speler hebben, ja en er staat automatisch een ingebouwde cassette bij Ja, terwijl bij mij is het andersom, want ik heb nog een heleboel cassettebandjes van programma's die ik ooit gemaakt heb. En ik denk van nou, ik wil, een, ik wil graag een, een radio met een cassette spelen erin. En die kan je bijna niet meer krijgen. Ik heb een Philips zo. Anders zou je zeggen, dat is een oud wel. Nee, het is hartstikke niet meer. Zullen we ruilen het? Ja, als ik, als ik die dan misschien mee kan doen. Ik heb ook al een keer ik op zoek was naar een cassette recorder met dubbele cassettes... die je vroeger van het ene cassette Ja. Ja. En die had iemand voor mij gereserveerd bij een tweedehands winkel... En toen moest ik 100 euro voor betalen. En toen so. was ik later was die stuk. Ja, daar had ik ook niks aan. Nee, dan zou ik het niet doen, nee. Nee. Nee, dus nee dan had je vroeg ook, en dan kon je nog dan kon je de liedjes van Fritz Spits kon je opnemen. Ja. Ja. En dan kon je op een ander bandje kon je de liedjes en dan kon je Frits Spits eruit monteren als het ja, ware. Ja, van alles En ja. Dan kon je me experimenteren voor press Maar die, die worden echt niet meer gemaakt, dat is betaald. Nee. Maar ja, nee. ze betalen wel eens meer dingen, dus ik weet het ook niet. Maar, is, maar kun je wel, uh, want uh, je bent blind, maar kun je wel met de computer overweg? Nee, ik heb geen computer. Oh, dat is jammer. Ben, want ben, dan ja, kun ja je... dat is zeker jammer. Ik ben op latere leeftijd blind geworden en toen gooi ik een beetje de boel in de krep. Ik, ik had ik kon braille leren, maar ik was al over de vijftig ja, en dan valt het niet meer mee. En Ik doe alles op, op mijn eigen holiestolische manier, maar het lukt het toch best hoor. Nou, dat vind ik knap. Ik heb wel een prachtig apparaatje bijvoorbeeld, dat kan ik indrukken en dan kan ik precies uh, alle, alle telefoonnummers, alles staat erin. Met mijn eigen spraak dan is dus opgenomen, oh, ja. niet, niet op een bankje, maar op een soort spraakcomputertje, dan een ter grootte van een bankpasje. Ah, oh, uh, een Die kan ik in mijn borstzakje douwen en dat ding, dat kost wel vrij duur, maar dan kan ik met alle getallen en alles wat ik wil hebben, kan ik daarop zetten. Kijk. Nou, ik vind dat jij dan aardig meekomt hoor. Ik hoop het wel. Ja, dat komt Moet wel, het wel goed. He? Ja, precies. Oké. Okay. Nou, cassettebandjes uh, bij de Mediamarkt of op Marktplaats? Ja, heb ik MVD, hè? Ja, sommige, niet allemaal. Ga eens kijken hier. Dankjewel. <laughs> hey, heel veel succes, hè? Dankjewel, beste. Dag. Ga ik heel even de crypto voordragen hoor. Want anders dan, uh, zitten we weer met het probleem dat die niet wordt opgelost. Dat moeten we niet meer hebben. De crypto voor deze week luidt uh, als volgt: Lekker lied. Kijk, het is wel heel toepasselijk en met die fijne plaatjes die ik ook draai vannacht. Maar lekker lied is de opgave. En de oplossing moet bestaan uit acht letters. 0801121 als jij hem weet. En uh, nou ja, acht letters dus. En de opgave is lekker lied. Dat is nog best lastig hoor. Maar uh, ik denk dat er altijd wel iemand. Ik heb van die handige crypto's hier uh, onder de luisteraars. Het is vast wel iemand die hem op weet te lossen. 0801121. Uh, eens even kijken, Boudewijn. Hallo. Hallo. Ja, hé, hey, um, hey. je houdt het vannacht over die koffiecreamers en zo. <laughs> ja. En explosief is. Ja. Dat is uh, Midbusters, dat uh, programma ken misschien. Ja, maar? dat is leuk. Hebben die, hebben die een hele koe ja, in de die, brand gestoken? Nou, die hebben uh, 500 kilo koffiemelkpoeder laten exploderen. Eerlijk, waar? Ja, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een, een buis gevuld met 500, 500 kilo melkpoeder en dat hebben ze in een, met de luchtdruk in de lucht geschoten en daar hebben ze gewoon een vlammetje bijgehouden, oh. niet meer als een vlammetje, <laughs> explosie joh, hartstikke mooi. Dat oh. is, uh... Ja, dat is echt, uh, ja, dat is gewoon puur net zoals die ene meneer al zegt. Het is gewoon een stop-explosie, niet meer, niet, niet minder. Maar wat zou ik daar graag willen werken, zeg? Misbussen? Ja. Ja, lachen is dat. Ja, het kan, ik, ik bedoel, het is, ik vind het ook gevaarlijk. Ja, maar ze, ze, ze, doen, ze doen heel veel dingen dat, dat je ja. van. Uh, ja gevaarlijk, maar ze, ze, ze, ze beperken de gevaren natuurlijk wel. Ze kan ze ja. wel als in. Ja, dat is ook zo. Maar ik, nou, toevallig, toevallig, zat ik laatst te kijken naar het programma echte meisjes in de jungle. Ken je dat? Nee, want dat zal een commerciële zender zijn. Ja. Ja, dan kijk ik niet naar commerciële zenders. Oh, waarom uit principe niet? Uh, nee, ik word helemaal gek van de reclames. Oh ja. En omdat ik zo gek van de reclames word, heb ik gewoon echt alle commerciële zenders van mijn televisie eraf gegooid. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ik vind dat wel leuk. Ik vind reclames ook leuk. Nee, en ik niet. niet. Maar je, je hebt dus, je hebt dus uh, tegenwoordig... Het, het gaat steeds verder, hè? Vroeger, vroeger. Ja, moet je mij nou horen, vroeger. Maar <lacht> ja, je had dus tijden dat je op televisie... was er nog een zekere uh, beperking of een soort bescherming of zo. Nou, dit is helemaal weg. En ze doen de raarste dingen. Er is ook een programma op televisie nu, dat heet de Pain Game. Nou, ik kan er niet naar kijken. Het is echt zo verschrikkelijk. Is een soort quizje. En als je verliest, dan moet je vieze dingen doen. En dat, dan moet je aan de oksel van iemand anders likken, dat soort dingen. Oh ja, nou goed. Dat, dat vind ik nog even zo erg. Maar, oh. ja. Ja, goed, leg maar hoe, hoe, hoe, hoe hygiënisch die persoon... Nou, nee, niet. Nee. <laughs> oh, nee, en, niet. Laat maar. Nee, lama. eeuw. Ja, nee, daar weet, weet, weet, weet ik ook nog wel wat. Heb jij wel eens Fieke La Bam gekeken? Ja. Nou, daar heb je een van ja. die, die, die, die, die een rare dingen. Maar hoe kan je zo, dat hoor. nou zien? Dat, dat is op een commerciële Amerikaanse zender. Uh, MTV, die zendt heel weinig reclame uit trouwens. Oh, oké. Okay, daar is het. Ja. Ja, ja en uh, die... Uh, hoe heet dat? Die... Die, had die, bam, die gaat heel gauw over zijn nek. En hadden ze een meisje, hadden ze duizend dollar gegeven. als je aan de tenen ging likken van die dikke vizik. Oh Met eten en put. Oh, dus Hou op, Poudewijn. Dat, dat was smerig. Oh. Dat was echt smerig. Maar nou hadden ze bij die echte meisje in de jungle. Moesten ze dan iets met een slang? Ik weet niet, meer, weet, weet niet eens meer wat ze nou. Ze moesten iets pakken en er lag een slang in de weg. En dan moesten ze een hand in die bak met die slang. En dat is natuurlijk wel al jarenlang dat ze bij programma's slangen spinnen en dat soort dingen. Dat je daar iets mee moet. Maar, maar in dit geval werd dat meisje werd dus vol in de hand gebeten door die slang. Au. En dan denk ik. ik... Bang? Nee, nee, nee, nee. nee. Au, zo, zo slim oh, oh, oh, waren ze dan ook wel weer. <laughs> maar dan denk ik van ja. Je neemt maar risico's. Omdat je een tv-programma wil maken, laat je mensen gewoon het risico lopen dat ze door een slang gebeten worden. Dat is toch eigenlijk van de zotte? Nou, in Amerika is het nog veel erger. Ik weet niet of jij, die uh, hoe heet die show ook weer... Jackass. Uh, nee, dat, dat was al, bij alle publiek helemaal te gillen. En, en, en, en het, die, het, uh, die mensen die van... Uh, ja, maar ik heb een kind van een... Uh, van mijn zwager en... Uh, werd dan bekend ja, Jerry Springer. Ja, Jerry Springer. Yeah. Maar daar zijn mensen echt door... Uh, hebben zelfmoord gepleegd door dat programma. Ja, maar dan denk ik, die mensen... Die mensen die aan dat programma meededen... Die hadden ook zonder Jerry Springer wel zelfmoord gepleegd. Ja, dat weet je uh, niet. Ja, maar, maar die zijn dan een beetje de weg kwijt dan. Een beetje? Ja. Volgens mij zijn, volgens mij zijn alle Amerikanen de weg kwijt. Een beetje. Maar... Ja, een beetje. Nou, dat is ook weer niet. Nee, dat is niet. Maar... maar uh, waar wou ik naartoe met dit hele verhaal? Weet ik niet. Je wou, met, met, met waar bel die ook Dukom. weer over? Ja, over die en Midbusters. Oh en, ja, dat uh, Midbusters, dat is dus, daar zitten in ieder geval nog een stukje informatieve inhoud achter. Ja. Ja. Van dat mensen, iedereen weet dat iets brandbaar is. En toch ga je je afvragen, ja, maar is het ook als ik nou kilo uh, poedermelk nemen, is het dan nog brandbaar? Dat vind ik wel echt heel leuk dat ze dat ja, doen. Ze hadden het een kleinschalig het was een hartstikke brandbaar. Maar ja, je weet hoe mis het is, hoe groter de explosie, yeah. hoe beter het is. Maar ze vonden het zelf ook bij het te kijken dat het zo ontwiegelijk groot dat, was. Dat het zo goed werkte. Maar, maar hebben ze daar dan ook uh, het geprobeerd met andere stoffen dan melkpoeder? Dat weet ik niet meer. Ah, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar mm. volgens mij is het net wat die ene man zegt, of als je het met zagen zou doen, dan zou je het ook hebben. Alleen melkpoeder, die heeft, ja, wat het ook vet is en zo, en, uh, net als met die, uh, met die minters en cola, het houdt gewoon zuurstof zo ontiegelijk goed vast, yeah. hè, dat, dat, het, uh, dat het daardoor krijg je gewoon echt een, een ontiegelijke explosie. Yeah. Yeah. Nee, ja, ja. Dat is, ja, dat is gewoon heel leuk om te zien altijd. Ja, maar dat vind ik ook. Um, maar hoe, jij, wilde, jij belde eigenlijk alleen maar om te vertellen dat ze dat gedaan hadden? Nou, ik, ik, ik, ik wist eigenlijk de antwoord al, maar die, nee, de meneer was beveiligd en jou, jouw collega oh, door. Oh, oké. Okay. Nee, maar ik vind het ook een leuke toevoeging. Daar niet van, maar ik check het nog even. Ja, nee, ik had om een uur of vier al gebeld of zo. Ach, echt? Ja. En ben je wel aan het werk of zo? Of zit ja, je... ja, ja ik, ik zit nu te wachten op de werkkant. Oh, en Omdat wat moet je af... doen dan? Laden en lossen? Ja, ik moet laden en dan oh nee. euh, naar z'n toe lossen. Komkommers? Uh, die zullen er vast op bij zitten. <laughs> Echt? Ja. Eet jij ze nog gewoon? Ja. Echt? Ja. Ja, ik ook hoor, maar er zijn een heleboel mensen omheen die niet meer durven. Ja, die mensen zijn gek. Ja. Weet je wat het is? Uh, uh, als er één iemand doodgaat, ergens aan, dan gaat iedereen met zijn poten vanaf. Ja, en uh, die man kan wel iets heel anders gedaan hebben, of vrouw. Dat hij daar nee, maar is er is niet zijn. eentje dood gegaan. Er zijn duizend mensen ziek geworden van een komkommer. Ja, nou, ik vind het zwaar overdreven. <laughs> dat zeggen ze ook. Dat hele verhaal, dat, was, dat, dat ging over de komkommers. Terwijl een anderhalf uur nadat het bekend was, was al bekend dat die Spaanse bedrijven niks mee te maken had. En toch blijven ze continu zeggen: het zijn die komkommers. Het is gewoon de, ja. de media. De, me, nee, de media is zo bezig dat ze denken dat iets weten. En dan blazen ze op en dan blijven ze volhouden. Ja, maar zo zijn en wij hè? Als wij een komkommer kunnen demoniseren, dan laten we dat niet. Nee, daarom, en dat is, maar dat is ook het gevaar van de media op zich. Dat gebeurt, ik, ik luister heel veel Radio 1. En, ja. uh, ik, ik volg het nieuws. En hoe vaak ik niet hoor. Ik heb een keer een live interview gehoord van een man. Die zei van ja, misschien is het wat dat wij samen met, uh, met uh, Rotterdam, uh, de tram, en dat uh, wat we het samen gaan doen, dat zou inderdaad een heel mooi ding zijn. En twee uur later was het nieuws dat ze in bespreking waren. Ja, ja, ja, ja. Dus drie uur later ja. hadden ze echt al afspraken gemaakt. Ik denk maar, ja. waar is de journalistiek mee bezig? Ze lopen elkaar allemaal achternaast. Ze maken het allemaal mooier. Maar het originele stukje wat ik gehoord heb, daar is helemaal niks meer van over. Ja, het verschilt wel een beetje hoor. Er zijn ook uh, nieuwsrubrieken en ook uh, programma's en ook uh, uh, kranten die het, die het wel heel keurig doen. Ja, maar dit is gewoon echt Radio 1 waar ik het nu over heb. Ja, maar Radio 1 maakt heel af en toe ook wel eens een foutje. Ja, maar het valt nog gewoon steeds vaker op in de media dat de dingen heel erg worden opgeblazen en steeds meer worden opgeblazen. Nee, maar dat is niet waar. Het wordt niet opgeblazen, Boudewijn. Het wordt vaak... En naar mijn smaak ook een beetje te veel, maar een beetje versimpeld. Uh, nee, daar ben ik het niet mee. Hmm. Ja, het wordt wel versimpeld, dat, dat, sommige dingen wel. Maar ik denk inderdaad zo van. Ze willen allemaal een scoop hebben. Ze willen allemaal een soort primeren. Nee, nee, dat is niet waar. Ja, dat is wel. Nee, waar. dat is echt niet waar, want het interesseert. Nee, dat is echt zo'n misvatting. Heel vaak nou, dat, interesseert het. Dan, dan mag jij me uitleggen hoe dat dan zat. Ik heb, het, ik heb het interview live op de radio gehoord. Ja. He, waarom dan het ene nieuwsuitzending uh, uh, de andere nieuwsuitzending wil overtroeven en uh, het steeds mooier wil maken. En op een gegeven moment zeg ik, moet, dan moet, dan moet die ene man moet zeggen, uh, wordt, wordt die man van die andere bedrijf? Wordt nee, dat is helemaal niet waar. We zijn helemaal niet in bespreking. Mm -hmm. Ja, nou dan heb ik een man van, ja hallo, een man die stelt iets voor, van, ja, misschien zou het een goed idee zijn dat... Ja. En later zijn ze bespreking en later hebben we dat besprekingen gehad. ben ik eigenlijk meer aan Nee, maar heel vaak weet je ook niet wat er allemaal nog speelt. Hè? Dus wat er achter de schermen nog gezegd is. Of wat er... Kijk, heel vaak zegt iemand bijvoorbeeld tegen een redacteur: van ja, er is over gesproken, maar daar zijn we nog mee bezig. En dan wordt dat gebracht als van nou, er zijn besprekingen, dat. Maar dan bedoelde degene die dat zei: bedoelde we zijn daar intern over aan het praten. Weet je, dat soort, dat soort dingen. Ja, oké. Okay. Gaan Dillie, wel mis. tuurlijk wij we weten niet alles. En dat is nog goed ook. Ja, en aan de andere okay. kant, ja. Wil je alles weten? Uh, nee, ja, ik wil. Ik, ik, maar ik... ik wil veel weten, maar alles ja. weten? Nee, alles wil ik niet weten. Maar ik merk wel. Maar dat, ja, ik heb ook journalistiek gestudeerd. Dus ik weet ook wel dat mijn interesse in die uh, richting ligt. Maar ik. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig, ja. ja ik ben, en ik, ik wil het ook maar... altijd wel snel weten. Ja, dat heb ik ook. Ik wil, ik wil het namelijk nou snel weten. En ik wil ook veel, ik wil dan ook alles. En ik wil ook alles direct weten. Ja, precies. En eh, daar ben ik ja. een uur aan de televisie en op internet kan alles opzoeken en zo. Dat is uh, inderdaad... Maar ik ben wel altijd voorzichtig dat als ik iets nog niet zeker weet, dat ik altijd zeg: ik, het schijnt dat of het lijkt erop dat. Of... Maar ik ben wel. Ja, maar, maar door het zeggen van het schijnt of het lijkt erop. Ja. Uh, wordt voor de. Uh, voor de, hoe het maar heel simpel zeggen, de plebs. Uh, uh, het al als waar gebracht? Nee, dat is wel zo. Maar als ik. Stel dat ik zou horen dat, uh, dat het uh, er wel in zit dat de koningin volgende week bekend maakt dat ze gaat aftreden. Ja. En ik hoor dat via via en ik denk, oh, ik ben de eerste die dat weet en ik ben de enige die dat weet. Ja, dan, ga, dan wil ik dat gewoon doorvertellen. En dan weet ik dat het nog niet helemaal zeker is, dus dan zeg ik er wel bij van het schijnt dat ze dat volgende week, maar dan wil ik het wel doorvertellen. Ja, dat is, dat is waar. Ja, dan kan dat, is dat, waar. dat is wel, ja, de, de, de, ja. Ah, ja. Ja, ik weet echt niet, maar dit vind ik ook wel ik zit er ook wel eens over na te denken van ja, en wat hebben we er dan aan? Als ja, ik het nog niet zeker wist en ik ga toch door... Maar ja, ik wil het toch door vertellen. Ja, maar goed, als je informatie fout is... Ja, en in dit geval zuig ik het zo uit mijn duim, hè. Dus het is helemaal niet waar ja. dat ze volgende week gaat aftreden. Ja, maar goed... Voordat iemand zegt, ik heb op Radio 1 gehoord dat de koningin gaat aftreden. Ja, maar zo werkt het dus wel. It wasn't me. Ja, wel ja in dit geval wel. nou Als ze volgende week gaat bekendmaken dat ze gaat aftreden, dan, dan zeg ik wel... Ik zei het nog zo, zeg ik dan. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Misschien moet ik het eh, iedere week even gaan roepen vanaf nu. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, Goed. Uh... Uh, Boudewijn? Ja? Ik moet afronden. Ja, ik moet later. Uh, precies. De komkommers wachten. Nou, dag! doe doei Doeg. Oh, dit vind ik een mooi moment. Dit vind ik echt even een mooi moment in deze aflevering van Achsoort. Ik heb echt naar dit moment toegeleefd. Zeg ken jij de wandelman? De wandelman, de wandelman. Zeg ken jij de wandelman? Die traint voor de vierdaagse... Ah, oh, ja, het was een vast onderdeel in een ander programma dat ik ooit presenteerde. De wandelman. Hij heet Mark en goed. hij... Hallo, Mark. Goedemorgen. He, nou, ik heb, ik heb ja. nog net de niet hier mogen, maar het is, het is inderdaad bijna een jaar... Nou, nee, niet een jaar geleden. niet geleden. Maar, nou, het is wel ja, al lang geleden, goed. hoor. Het is, het is behoorlijk lang geleden, ja. Maar goed, volgens mij elkaar uh, het laatst gezien in september... als je ja. ermee mee, uitstreekt in Amsterdam op de camping. Ja, en dat klopt. En het grappige is, alles komt terug. We oh. zitten nu weer op de camping aan, uh, aan het Veerse Meer. En uh, ja, je weet dat we toen Storm hadden. Die loopt nou naast me. Hij is hier lekker aan het zwemmen in het Veerse Even voor meer. de, de mensen die niet weten waar hij het over heeft: Storm is de hond hoor. Ja. De Labrador, hè? de Bruine ja. Lab. Ja, ja dus, uh, en we lopen weer. En we trainen weer voor de vier dagen. Dus ja, het is. Uh... Ja, de cirkel is weer rond, zullen we maar zeggen. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Vorig jaar was je aan het trainen van de Vierdaagse. Toen heb ik je gevolgd en ik begreep ja. dat je nu weer ging trainen. Je bent al een tijdje aan het trainen, maar, maar niet op die vrijdagochtend, hè? Hoezo nee, niet? Nee, nee, nee, nee. Nee, goed, dan moeten we werken. Als we... Oh ja. We hebben weer een nieuwe baan gekregen, ook dat. Dus een heel goed jaar gaat, nieuwe baan, een nieuwe uitdaging. En ja... Het leven lacht ons weer tegemoet. Nou, hartstikke <laughs> Zoals het fijn. Zoals het altijd doet. Maar nee, goed, ik train even over de trainer door te gaan. Ja. Dat, dat doe ik nog steeds iedere, iedere zondagochtend. En uh, ja, gewoon lekker vroeg eruit. En door de week train ik dan ook nog wel. En, uh, ja, dat gaat weer goed. En ik, ik had het idee zelfs dat ik iets minder had getraind van vorig verleden jaar. Maar goed, dat is dus de schijn. Uh, ik ik lig zelfs al weer iets voor op schema. En uh, ja, het gaat gewoon, uh, gaat gewoon weer lekker. Oh, gelukkig. Heerlijk. Gelukkig. Ja. Maar je ligt voor op schema, hoeveel kilometer loop je nu op zo'n gemiddelde donderdagnacht? Uh, nou, <laughs> dan is het gemiddeld per training, als ik vroeg begin, dan train ik zo rond de, rond de 35 kilometer. Ach. En, en dan ga hoe... ik dus om vijf uur weg en dan, uh, ja, dan heb je ook wel wat aan de rest van de dag. Want je moet denken dat je ongeveer 6 kilometer per uur loopt. Ja. Dus wil je 35 kilometer lopen, moet je ook op tijd ongeveer over de anderhalf uur even rust nemen. Ja, dan is het half twee uh, dat je terug bent. Dus, uh, met rust en al erbij. Ja, zo werkt dat. als je dus Hè, het een Maar loop sneller. Je, ben je acht uur aan het lopen? Ja, maar goed, als je nagaat verleden, ja, ja het, je, het mooie ervan is dat je nu door de week zit. Je kunt me nu ook gewoon live volgen tijdens de, de laatste dag van, uh, van de vier dagen. Ja, dan, als je dat wilt. Maar dan ga je dus om, uh, om vier uur weg. En al met al ben je dan eigenlijk om kwast voor drie, drie uur s'middags dus ben je weer over. Dan heb je vijftig kilometer gelopen. Maar... En dan ben ik echt niet een van de traagste, hoor. Ik bedoel, maar je moet op tijd rust hebben, wat eten. En, ach ja, en dan spreek je die onderweg weer eens en dan die... Je moet er ook een beetje een gezellige dag van maken, hè, van zo'n dagen. Het is niet zo dat ik uh, een van de eerste wil zijn die, uh, die over is. Ik, ik geniet ook van de dingen die ik doe. Maar, maar, maar hoe vaak loop je dan acht uur op een dag? Iedere week een keer? Nee, nee, nee, nee. Dat moet je oh. niet zo vaak doen, hè. Dat is hetzelfde als jongens die uh, dan de marathon lopen. Die doen dat ook een paar keer. En dan, uh, dat moet je ook niet iedere week doen, nee. Je bouwt het op als het je begint ongeveer met, met, nu met 20, 25 kilometer... En dat, dat doe je dan uh, twee keer in de week en later op een gegeven moment bouw je dat op. Dat je zeg maar een keer een weekend uh, één keer vijftig loopt. En dan uh, drie weken later nog eens een keer 50 En dan, uh, dan, moet je het, uh, dan is het ook goed. En je moet op een gegeven moment vaak voor een belangrijke wedstrijd doen. Dat doen andere sporters doen dat ook. Moet je ook even een moment van rust nemen. Een week of wat van tevoren moet je ja, eigenlijk gewoon niks meer doen. Dan ben je ook klaar voor. Dan is je lichaam er klaar voor. En dan, uh, dat moet je gewoon doen. Dus je moet het gewoon rustig uh, opbouwen. En overal wat te veel staat, weet je ook is niet goed, hè? <laughs> dus. Uh, en uh, goed, uh, ja, door, door, de, door de jaren heen word je ook wat wijzer. En uh, ga je de dingen ook iets, iets anders uh, bekijken. En dan uh, gewoon rustig aan doen. Rustig opbouwen en dan uh, komt het helemaal goed. Nou, ik, uh, ik, ik, ik heb er respect voor. Ja. Maar ik uh, piek er niet over. Nou ja, is het een idee dat we het volgend jaar samen eens uh, gaan trainen? Nee. <laughs> niet? Nee. nee, nou goed, dat hoeft ook niet. Nee, ga, ik, zo... begin, uh, ik begin volgende week even met de avondvierdaagse. Uh, oh, voor de, voor de kinderen of ja. zo. Uh, ja, nou, dat en is ook hartstikke leuk. Dan, uh, dan loop ik vijf kilometer op een avond, dus volgende week praten we verder. Ja, dat is goed. Even dat kijken is, hoe is, dat, goed. dat me bevallen is. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, helemaal goed. Maar ik zit wel te denken, want uh, uh, heel veel mensen beginnen ook een beetje met hardlopen rond deze ja. tijd. Want dan weet je, de zomer komt eraan, iedereen wil weer in de bikini of in de, in de, in de zwembroek passen. En dan wordt weer een beetje mooi weer, dus mensen gaan ja, nu allemaal hardlopen. Ja. Dus ik dacht, ik ga jou nu uh, een paar weken spreken. Ja. En daarna ga ik dan een loopplaatje draaien. Een loopplaatje draaien. Ja. Nou, dat is, dat is hartstikke goed. Dus, het, uh, al dat blij dat je het goed in. vindt. Maar dan, ja. uh, dan doe ik of een plaatje waar, wat over lopen gaat. Ja. Of, uh, of een plaatje waar het lekker op lopen is. Dat, uh, dat kan ook. Uh, I'm walking of sunshine. Oh, dat die is, is leuk, hè? Ja, en het grappige is, is. Ik weet niet of jij een uh, blik richting het oosten hebt. Een open blik. Ja, je nee. hebt een open blik. Maar ik bedoel door het raam, hè? Nou, ik kijk door het raam. Maar geen idee welke kant ik op kijk. Nou, nou als je naar het oosten kijkt... Die oh, Hou mooi, even je, je telefoon de uit de, de wind, Mag ik? Ja, ik, ik draai me ja. weer op, zo is die goed. Ja. Nee, wow. <laughs> ja. Maar goed, de zon die komt op, dus wat dat betreft wordt het weer een uh, mooie winderige dag dat wel lastig. is. Ja, want laten we niet vergeten dat Mark ook nog op verstand heeft van het weer. Dus uh, jij kan melden dat het een winderige dag wordt. Ja, dat was gistermiddag ook al in het noorden en, en in het zuiden. Een behoorlijk aantrekkende winter. Dat heeft weer alles te maken met een opstomende depressie. Die volgende week wat ander weer gaat brengen dan wat ze momenteel hebben. Maar daar hebben we het nog niet over. Laten we eerst van het weekend genieten. Vandaag een mooie zonnige dag, maar wel het windje erbij. Dus mensen die naar het strand gaan, want water gaat wel goed insmeren. Anders heeft vanavond niet zo groen als een komkommer, maar zo groot als ik <laughs> kreeg. Ja, hey, en, maar jij zegt, laten we eerst van het weekend genieten, maar vanaf maandag echt weer 15 graden? of? Uh... Uh, nou, zo slim is het niet. Maar het, wordt, het, het, lijkt, het heeft er al een schijn van dat er een, uh, ja, een weersomslag je zit aan te komen. Dus dat we wat, wat vochtiger weer krijgen. Temperaturen blijven in eerste instantie nog een goed 18, 19 graden. Maar ja, af en toe kan er wat uh, vocht gaan vallen uit den hemel. Nou. Wat, uh, waar iedereen eigenlijk op zitten wachten. Nou, ik het niet hoor. Nee, nou ja goed, uh, ik in principe ook niet. Maar nee. ja, sommige mensen hebben het nodig. Raad. Wie is dan iedereen? Ja, nou, uh, de, de, de landbouwers, uh, Menno. de tuin. Sommigen, ja, nee, maar als je nagaat, als je dat globaal over het land, dat we nu een neerslagtekort hebben. En dan praat ik over de gebieden waar nog wel wat neerslag gevallen is van uh, rond de 90 mm vanaf 1 april. En er zijn ook gebieden die 200 mm neerslag tekort hebben. En, ja goed, als jij om je heen kijkt, zie je ook wel overal de landbouwers met uh, water spuiten Dus het moet niet te lang duren, af en okay. toe mag het best dus eens een weekje hebben dat het okay. wat oké okay. En uh, je weet het uh, gezegd: nou regen komt. Um... Zonneschijn Oh ja. Nou, dankjewel. Uh, ik spreek je uh, volgende week weer. Ja, doen we. Ja, ik hoop het tenminste. Je moet vanaf nu toch echt iedere oh, vrijdagochtend gaan trainen. Er zit niks anders op. <laughs> nou ja, je moet één ding in het leven aan zitten, dat is ademhalen. Ja, en iedere vrijdagochtend trainen, denk erom. Goed, goed. Nou, we zullen zien Heel veel succes, goed de uh, Storm, ja. en ik spreek je volgende week. Ja, ik vond het leuk om je weer te spreken. Helemaal insgelijks. Goed, hey, fijne dag, maak je wat van? Ja, doe ik. Goedjes. Dag. Zeg, ken jij de wandelman? De wandelman, de wandelman. Zeg, ken jij de wandelman? Die traint voor de vierdaagse. Ja, en ik heb het nu beloofd, dus ik ga doen ook. Mijn persoonlijke looplijstje. Dus een lijstje met platen die over lopen gaan... of waarop het lekker lopen is. En deze staat er in ieder geval op natuurlijk. Dit is Walking on Sunshine. Van mijn hoor. Walking on Sunshine van Katrina en The Waves was dat. Um, ja, nou Eigenlijk nog maar twee vragen die openstaan en nog 17 minuten te gaan. Dat, dat, dat klinkt als een doel dat bereikt moet kunnen worden. Maar één vraag is wel heel lastig. Eén vraag is volgens mij nog wel te beantwoorden. Dat is de vraag over de bussen in India... die versierd zijn met kettingen en foto's en dergelijke. vraag van Hans, die heel graag weten waarom dat wil weten waarom dat is. Maar de andere vraag die ik nog open heb staan... dat is de vraag over dit muziekje... Het is een muziekje nagespeeld door Frank. Het zit in zijn hoofd al sinds hij kind was en zijn opa het nummer liet horen op de radio. Het werd gezongen door een koor en hij wil zo graag weten welk liedje het nou was. Er is al van alles uh, uh, afgekeurd. Kalinka was het niet. Nederland die heeft de bal was het niet. Uh, Klinkklokje klingelingeling was het ook niet. Maar als jij nou denkt, van, nou, behalve die drie heb ik nog wel een optie voor je. 0800 1121. goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Goedemorgen, Ai. Boerder legt een kip in het water. Oh nee. Boerder, nee, die heb ik hem ook al voorgelegd. Dat is ah, toch ook wat, he. Maar ik bel voor die uh, vrachtwagens of die. Wat was het nou, bussen of uh, had hij het over. Of vrachtwagens? Bussen. Hij had het over bussen. Maar als jij vrachtwagens weet die versierd zijn met foto's, kettingen en spiegels. Oh, ik heb dus, uh, toen was nog geen eens lang geleden een uh, documentaire gezien op de TV. Yeah. Ja. Het was een journalist yeah. die, uh, die had dat had gemaakt. En die oh. gaan uh, meerijden, dat, dat ging dan over Pakistan en, uh, en Afghanistan. Want daar heb je ook vrachtwagens die ergens zo zijn. En dat, dat, uh, dat doen ze ook alles op die vrachtwagens: uh, die lantijntjes die kettingen, ja. en kettingen en noem wat op. En van die bogen, op die bogen cabines. En heeft het een reden of is het en Dat uh, heeft met standing te maken van die chauffeurs. Oh. Hoe meer uh, rotzooi ze erop do doen. Hoe, hoe, hoe hoger dan ze in aanzien staan bij die andere chauffeurs. Dat heeft ook met de diensten te maken. <hijf> hoe meer rotzooi je erop doet. Ja, je <hijf> rotzooi, die tilontijntjes. En die bogen, die, die over de hele lengte van de cabine heen uh, gemaakt worden. dat is een soort van dat hele lichte metaal. En dat wordt er helemaal, die, die uh, motieven zeg maar. dat wordt er helemaal ingeklonken. Ja. En dan wordt het zo, aan de, boven op de cabine wordt dat vastgemaakt. en aan de zijkant en al dingen meer. Maar hoe meer van de spul, hoe hoger dan ze in aanzien staan, want dat betekent dan voor die anderen dat hij het goed verdient. Met vrachten wegbrengen en al die dingen. Maar ja, zou dat ook zo betekenen met busje? Zou dat ook? Ja, dat weet ik niet. Maar uh, uh, daarvan vraag ik, uh, ging het nou over de bus of over de vrachtwagen? Maar van die vrachtwagens heb ik, ik toen een hele documentaire over gezien. Want toen weet die, uh, die journalist, die, die mocht dan uh, met uh, nou veel, veel hoempaars, uh, mocht hij meerijden met deze vrachtwagenchauffeur. Want er donderde nog een stuk uh, uh, uh, van, van die berg, uh, want dat ging langs die bergen op die paadjes, daar zo, in uh, Afghanistan voor Pakistan. En dan viel er dus een rotblok naar beneden. En dat heeft een dag geduurd voordat het opgeruimd werd. Dus die, die chauffeur die stond niks als te vloeken. Het is geld, want ja, dat, dat, dat, dat kost de tijd natuurlijk. Tijd is geld. Ja, ja, ja, ja, ja. Want er moest toen een show voorbij komen om, hè, om de hele rotshoofd <laughs> er eerst nog weer in puin te staan... En, en van die berg af te donderen en alles. Maar daar heb het mee te maken, althans, over die vrachtwagens met, met uh, rijkdom... dat ze zo goed verdienen en rijk zijn... En, en elke keer als ze het al weer goed verdienen, laten we ze weer een stuk op ja. die vrachtwagen zetten. Ja, het klinkt heel logisch, maar ik vraag me af hoe dat dan met bussen, alhoewel ik me ook al voorstellen dat je als buschauffeur je collega-buschauffeurs een beetje af wilt troeven. Ja, misschien zijn dat ook maar eens één uh, een, uh, zzp'er, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Heel spannend, uh, zonder personeel, dat heet dat toch, ja. Ja, maar jij, je denkt niet als de bus voorbij komt. Ja, in de, in India, want hij had het over India, hè? Ja, ja, maar je denkt niet als de bus eraan komt van. Nou, weet je, deze heeft niet genoeg bling-bling, ik neem de volgende. Nee. Maar dat weet ik niet, want van die. Van die nee. uh, nogmaals, van die uh, vrachtwagens. Ik toen een hele. Want was echt interessant om te zien ook. En je zag alleen die vrachtwagens, maar ook hoe, ze dat, hoe dat gemaakt werd, uh, die bling-bling dan. <laughs> dat zag je ook, want dan ging weer, had hij weer goed verdiend met een vrachtwegbrenger. Ja. Dan ging toen een of andere, ja, zo, zo, zo, zo, oh, hoe noemen ze dat, een uh, ijzersmit. En uh, dan, dan gaf hij een motief had hij dan getekend en dan gaf hij dan af, als een smidse. En die klonk dat dan helemaal van dat uh, ja, soort met aluminium was het. Oh. En, uh, en dan werd het allemaal geverfd in allerlei felle kleuren natuurlijk, zoals dat daar gaat. Groen, rood, gele, pink, blaas ja. Ja. en alles. Dus dat, uh, ik denk, ik zal er eens over opbellen, want misschien hebt u er wat aan. Ja, hartstikke goed gedaan. Nee, dat, uh, dat zou het kunnen zijn. Dan geven we die in ieder geval vast mee. En Hans, dankjewel en, daarvoor. En die Rick, die, ja. die, die moet eens een keer de, de, de uh, gouden stad opbellen. Want elke wat? week zaten advertenties om cameramensen gevraagd, en uh, reporters, en, uh, en uh, noem het op. Elke week staat er een advertentie op televisie. Ja. Dat gaat de uh, kabelkrant Ja, maar dan kan die, hij wil wel zijn geld ermee verdienen. Ja. Maar je zal toch eerst. Uh, uh, Ervaring dat ook dat moeten, leren, moeten doen, hè? Spreken. Ja. Dat geld. Maar het, dat is maar een tip. Ja, hartstikke uh, goed, dankjewel. En ik weet ook niet uh, waar die woont. Misschien. Uh, want nee, misschien is uh, het wel helemaal uit de buurt. Braaf, <laughs> je, weet je, goed. Ik jij uh, even. Ik uh, heb het doorgegeven hierbij aan Erik. Oh, nou. Dankjewel, Betters. En wel straks. Hetzelfde. Dag, ja, dag. dag, dag. Jaap. Ja, Arswit. Hallo. Met Jaap uit Haarlem, ja. Nou, dag Jaap uit Haarlem, ja. Uh, ik uh, denk dat ik dat uh, liedje, dat probleem met dat liedje van Nederland, oh. die heeft de bal Ja. Ja. Dat ik dat misschien iets dichter tot een oplossing kan brengen. Nou, kom maar door. Nou, ik zal je zeggen, ik was voor de oorlog, ik ben nu 84, ik ja. voor de oorlog was ik op de lagere school in Den Helder. Ja. We hadden daar een liedbundel, kun je nog zingen, zing dan mee. Ja. En daar zongen wij een liedje uit, dat heette Lief Vaderland. Oh. En dat wou ik even voor je zingen dan. Nou, uh, Dat gaat als volgt. Vaarwel mijn dierbaar vaderland, lief vaderland, vaarwel. Ik verlaat uw dierbaar duin en strand, lief vaderland, vaarwel. Maar ik ga met opgewekt gemoed en vol levenslust en goede moed, lief vaderland, vaarwel. En het tweede couplet, dat zal ik dan even citeren: ja. Mijn laatste groet zij u gewijd, lief vaderland, vaarwel. Maar het scheiden duurt niet voor altijd. Lief vaderland, vaarwel. Eens zie ik u stranden weer. Als ik behouden wederkeer. Lief vaderland, vaarwel. Ik lijk wel een dominee van Nou, niet? maar ik vind het prachtig. Ja, misschien dat dat het is. Ik ben is. Spraak... Ik zet even de mondharmonica aan en dan zingen we even mee. Ja. Kijk of die past. Nou, het, uh, ja. Het past, hè? Volgens de mama, mij. Maar dat die mondemonica, monica dat is toch iets anders hoor. Nou, ik weet het niet. Ik, ik vond hem in de Nou, ploen. ja, probeer het. Ik weet het niet meer, misschien. Hm. Die vaderland, die vaderland, vaarwel. Hmm. Op, het lijkt er wel heel erg op hoor. Ja, toch wel. Enigszins, nou enigszins vind ik. Nou, enigszins. Ik vind het toch wel. En het, het lijkt mij ook wel iets. Ik, ik hoor het wel voor, me dat het door een mannenkoor gezongen wordt. Ja, dat uh, leent zich daar wel voor. Dat ja. Ik, ja, dat zou best kunnen hoor. Nou, ik ga, ik ga nog eens opsnoren. Ja, ik hoop dat, dat, dat die uh, daardoor een stapje verder is. Ja, gekomen. en uh, anders dan ga ik. Want ik kom er nu niet meer aan toe, maar anders ga ik volgende week gewoon Frank nog even opbellen hoor. Ja. Dat kun je doen. Leg ik, ik ben benieuwd. Leg ik het hem nog even voor? Ja, ik ben erg benieuwd. Nou, he? fantastisch, Jaap. Ja, graag gedaan, hè. En, en je klinkt trouwens helemaal niet als... Nee, uh... Dat zeggen ze allemaal, ja. hoor. Mijn moeder is 98 geworden. Die is tien jaar geleden overleden. Ah, kijk. En ik, uh, ik heb een opleiding gehad... Ik, uh, toen ik op die lagere school was, toen was ik heel slechtziend. Ja. En later helemaal blind geworden. Ik ben met mijn vijftiende jaar naar het blindeninstituut gegaan in Bussum. En daar heb ik een kantoor- en muziekopleiding gehad. Ah. Dus ik hoef me niet te vervelen. Nee, precies. En daar blijf je goed bij. Ik zit heel even, want ik ik krijg nou. Ik vind nu... Want ik zoek ondertussen in de computer op Lief Vaderland. Uh -huh. Ik vind iets van Frans Bouw. Even een stukje luisteren, hoor. Het ja. zal toch niet... Frans Bauer, dat Frans Bauer dit, dit, het, het, precies de monding waar Monika en Jaap na zingt. Dus even kijken wat dat dan is. Oh! Het lijkt er toch op. Uh. Nou van tolerantie. Nee. Nee, nee, hè? Nee. nee, dit nee is, het nee. leek er even op, maar dit, dit, dit, dit, nee, is, is, gewoon, uh, dit is gewoon zeg maar. Uh, lang... Even kijken, want ik heb ook nog een versie van Frank Boeien. Dit stond in uh, Kun je nog zingen, even zing dan mee. En daar stonden 150 liedjes in. Dat weet ik nog. Goed, Goed dan kun je inderdaad een hele leuke medley van maken. 150. Ja, even kijken wat Frank Boeien dan weer. Uh... Nee, dat is het ook niet. Nee. Nee, nee. nee dat is gewoon een, een mooi verhaal voor je liedje. Nee, nee hoor. Nou, nog eentje dan, want ik heb ook nog een Slovaaks uh, ja, Philharmonisch ik dat, orkest. Ik heb de tijd nog wel even. Oh, gelukkig. <lacht> <lacht> nee, oh, ja, als je van plan bent 97 te worden, dan heb je inderdaad ja, nog wel even. Oh ja, ik, uh, ik heb het leven nog zeer. Lief. <lacht> <lacht> even kijken wat het. Ik vind het een beetje raar dat het Slovaaks Philharmonisch orkest Lief Vaderland. Is nee, ook nee, niet. dat is het ook niet. Nee, dat is het uh, ook uh, niet. De Moldau is dat, uit mijn vaderland. Oh. De Moldau van Smetana. Is ook maar mooi, hè? He? Dat heeft niks te maken met die melodie. Nou, oh, dan zet ik die ook weer uit. <lacht> zo. Spijt me zeer voor je. Nee, joh, dat geeft niks. Ik heb weer een, ik heb weer een, een voorbeeldje. Ja, je hebt misschien een houvast. Ja. Ja. Ben je altijd wakker op donderdagnacht? Of op een bepaald nou, tijdstip? Dat, dat, vaak wel, ja. Want, maar uh, uh, je ook niet altijd, niet. Nee, maar uh, mag ik als je nou, uh, even denkt hoor, hoe we dit afspreken. Ja. Want uh, ik wil volgende week heel graag wil ik jou en uh, uh, uh, uh, heh, uh, Frank ja? tegelijkertijd in de uitzending. Want dan kun jij het nog een keer zingen en dan kan Frank meteen zeggen of dat hem is. Oh ja. Ja. ja dat zou ik ook wel willen. Ja. Nou, dan. Uh, nou, kijk, kunnen we dan niet uh, als het kan een vaste tijd afspreken? Want ik slaap ja. boven. Ja. En ik heb de telefoon hier beneden, Nee, dus je die hoorde ik dan ja, niet, hè? Precies. Als ik, ik bel nogal... je nog even van de week. Oh, Dan ga ja. ik Frank even bellen, bel ik jou even, komt het allemaal goed. Ik heb er nog eentje. Wat is dit dan? Kijken. Wat... Oh! Hé! Hey. Oh! Wat, wat is dat? Ja, lief vaderland heet ja. het. Wat is dat nou? Ja, het, is alleen, het is alleen het instrumentaaltje. Ja, nou, nou ze, dat moet, moet hem doen. wezen. Word. Nou, volgende week do, do, do, wordt vervolgd. Do, do, do, do. Oh. Ja, ja. We, Helemaal. We, ik bel je nog. Ja. Ik bel je van de week ja, wil je even. even rekening mee houden als het kan dat ik ja. tussen de middag wel rust. Ja, ik bel niet uh, tussen de middag. Tussen de middag niet. Dat, nee. uh, dat wil zeggen tussen 1 en half 3... Dan ben ik uh, niet aanspreekbaar. Is goed. Ik, je? ik bel na, na drieën. Ja, prima. Hartstikke en goed. En mijn nummer heb je nog? Hè? Heb ik. Uitstekend. Spreek ik je van de week. Dank je wel vast. En stoppen. Dag. Graag gedaan. Dag. Dag. Rolf. Hi. Hallo. Hallo, hoe is het er? Nou, heel goed. Want ik denk namelijk dat ik het een ongeveer het grootste vraagstuk van het he mijn carrière bij nachtzuster heb opgelost. Ik heb het gehoord. Maar jij had ook nog een suggestie, of niet? Ja. Wat dacht jij dat het was? Nou, uh, ik begrijp dat het uh, misschien een notenmix uh, zou kunnen zijn. Ah, de crypto, hè? Ja. Nou, de crypto-opgave was inderdaad... Ik pak hem er even bij, hoor, want ik kan hem nooit onthouden. Lekker lied En de oplossing van acht letters... Jij dacht dat het was? Notamix. Nou, ik kan het heel lang rekken en het heel spannend maken, maar het is gewoon goed. Oh, Ja, daar ben je toch even sprakeloos van, hè, Rolf? Ja, daar ben ik helemaal sprakeloos van geworden. Notamix was inderdaad de oplossing van de crypto, dus blijf hangen ik voor ben, je... Uh, nou, je mag rustig uit. Ik ben even flinke googler geweest. Oh. <laughs> Want ik ben eigenlijk helemaal geen puzzeler. Nee, maar vals spelen mag bij de Nachtsus de crypto. Oh, mag dat? Ja hoor. Nou, ik heb niet vals gespeeld. Ik heb het gehoord. Ik, ik, ik zeg het heel erg. Ik, ik, ik ben toch een puzzelen geweest. Het is hartstikke goed. Ik... Google, Google is puzzelen. Googelen is ook puzzelen. Ik ben het helemaal met je eens. Blijf hangen voor je adres. Ik stuur je wat leuks op. Nee, is goed. Dankjewel, hè, Rolf. Oké, okay, graag gedaan. Tot de volgende keer, hè. Dag. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nachtzuster. Volgende week het vervolg is de... Uh, eens even kijken, wat was het nou? Echte vader... Nou ja, is het liedje dat we gevonden hebben het antwoord op de vraag van Frank... waar we al maanden en maanden naar op zoek zijn? Hoor het volgende week bij Nachtzuster. Blijf luisteren, bel naar 0800 1121 weer volgende week... of mail me op nachtzuster apenstaatje, Tot volgende week, dag!